Meer voor zichzelf zorgen. 45 ziekenhuizen hebben geregeld dat ze bezoek krijgen van de wijkverpleging. Die maakt een plan voor herstel en let op het innemen van medicijnen. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke aanpak levens redt. Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, is staatsburger van Ecuador geworden. De minister van Buitenlandse Zaken van dat land heeft dat bevestigd. Assange houdt zich nu ruim vijf jaar schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij is bang dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Of zijn nieuwe nationaliteit betekent dat hij nu vrij uitgaat is onbekend. De leverancier van ondergoed van de Britse Koningin Elizabeth is de titel Hofleverancier kwijt. De aanleiding is een boek Storm in het Teacup, waarin de kleermaker over haar ervaringen vertelt. June Kenton van het bedrijf Rigby and Pella was tientallen jaren de officiële corsetmaker van Koningin Elizabeth, de Queen Mum en Prinses Margaret. Kenton zegt dat er niets onthullends in het boek staat en dat het alleen maar een aardige en tedere terugblik is. Het weer, bewolkt en nevelig, vanavond weer kans op mist. Ook morgen bewolkt en grijs. En vooral in de noordelijke helft van het land wat motregen. Het wordt 4 tot 6 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Den Hartman, met We Are The Young. Zou ook wel zo'n plaatje kunnen zijn die je bij Zandvoort op zaterdag aan kunt treffen. 1984, dames en heren. Ik vond het een beetje gênant dat oma Bob non-stop dit een beetje afkapte. Dus ik denk, nou, dan zullen we maar hier even draaien. Welkom bij deze Alternative FM. Maar nu gaan we toch echt beginnen met de reguliere lijst. Zoals ik hem eigenlijk al van tevoren had ingepland. Facebook bericht komt eraan, mensen. En dit is uh, Stoere Mijne Muziek. On a long shot. Ja, en dan moet ik gaan zoeken wat uh, Annika eigenlijk op dit moment aan het uitvreten is. Eerlijk gezegd, nou, uh, dat weet ik niet precies. Maar dit is een nummer wat we al uh, tijden uh, hebben gedraaid. Uh, het schijnt dat ze met uh, materiaal bezig is. Maar dat moeten we dan nu eventjes heel erg rap uit uh, gaan uh, zoeken. Um, 14 december is eigenlijk een beetje het laatste posting wat ze heeft uh, gedaan. Een demo had ze daar aan het, uh, was ze daar aan het opnemen het afgelopen weekend... Met een lief orkest. Dus het zal uh, allemaal heel erg uh, goed gaan uh, met Annika. Dat, uh, dat blijft dan ook maar weer. Um, en dat uh, bracht uh, de tijd op tien over acht. Uh, nu zijn we echt uh, werkelijk uh, begonnen met uh, de tweede uitzending uh, dit jaar alweer. En volgende week, vrienden, dan is het weer zover. Want dan hebben we weer een uh, compilatie-uitzending van de Rob Akda woord Want volgend weekend, dan is het weer zover... Vrijdag over een week, dan is de derde voorronde van de Rob woord. En dan uh, zullen wij op die donderdagavond de tweede voorronde gaan uitzenden. De compilatie daarvan. Want uh, ja, de finale, die na het nu toch wel in heel hele rappen schrijden. Je denkt in november, van nou dat duurt nog wel eventjes. Maar ondertussen is het alweer januari. En als de Rob wordt de derde voorronde alweer is geweest, dan zitten we alweer aan het eind van januari. Dus. En dan zijn de strandpaviljoenhouders alweer druk bezig... om zich voor te bereiden voor het nieuwe strandseizoen. Er zijn hier muzikanten die zeggen... Zandvoort kent maar twee seizoenen, namelijk een winter- en een zomerseizoen. En meer eigenlijk ook niet. En ik denk ook dat hij daar wel gelijk in heeft. En dan heb ik het over Ruud Hauweling. Ja, Sorry Ruud, maar je staat er vandaag niet op. Dus dat moet ik, dat, dat moet ik helaas er dan weer bij zeggen. Dat is een beetje jammer, zou Marcus van Dam zeggen. Misschien dat hij nog komt, we weten het niet... We zullen het even afwachten. Maar dit is het uh, pittige begin van deze alternatieve FM. En dit is Astrid met I Dream of You and Me. Ik ben weer, weer ruzie met het uh, sociale medium en, uh, Mark Zuckerberg. Uh, die vindt het weer leuk dat ik weer, uh, weer iets uh, moet doen uh, om mijn wachtwoordje weer te verwijzigen Nou, dat heb ik inmiddels gedaan. Uh, maar goed, ik kan weer bij een aantal dingen. Uh, dat waren dus achtereenvolgens Astrid en Jo Marches. En uh, ze komen ook nog uh, redelijk uh, dicht uh, uit de buurt. Astrid uh, komt uh, uit Soest. En uh, Joe Marges uit Utrecht. Dus dat uh, scheelt niet zoveel. Uh, goed, Estherit heeft ook trouwens een uh, leuk einde jaren uh, achter de rug. Kleine tournee gedaan in het uh, noorden van uh, Noord-Amerika. In Canada geloof ik zelf zijn ze geweest. Dus uh, wat dat er gaat hebben ze een toeneetje uh, aardig achter de rug. En inmiddels, denk ik, I dream of you and me is de opmaat naar een volgend album wat de heren gaan uitbrengen. Dus dat uh, sowieso. En voor Jo Marches geldt hetzelfde. Die komt ook met nieuw materiaal. En Breaks My Heart is daar eigenlijk weer de aftrap. Geldt ook voor deze vrolijke vrienden uit Volendam. The Plea for Peace. Daar is hij weer. Van Alaska. Derde album is onderweg ook weer voor een deel... weer uh, ja, eigenlijk bij elkaar gebracht door crowdfunding. I thought from 63. I am This will die of age.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 Heart. The only things I feel while walking down this empty road The sound of the birds flying above me It's the only thing I hear while walking down this empty road idee bedacht door uh, Giel Beelen. Hij dacht uh, van ja jongens, uh, ik laat ook wat talentvolle mensen uh, vanuit hun slaapkamer uh, wat, wat doen met een gitaar of een uh, piano wat uh, mij betreft. de Gabby Liever deed dat ook en uh, ondertussen kwam ze heel ver tot uh, bij de wereld draait door en op een gegeven moment uh, zitten we eigenlijk hier in onze studio met uh, de schouders omhoog van ja en dan en toen en wat gebeurt er dan? helemaal niks. Dat uh, is dan een beetje het hele verhaal. Ja, ik zit ook. Uh, ik zeg ook wij, want uh, inderdaad onze niet. Ja, eigenlijk kan ik nooit zonder hem. Marcus van Dam is ook uh, weer in het uh, gebouw. En als uh, daar kom ik zo op. Uh, ja, kom je dan op een gegeven moment met het uh, verhaal van Gabby Lieve. en dan denk ik van ja, dan moet het ook afgemaakt worden. Plea for peace van. Uh, Alaska is uh, de, de andere. Die hoorde je net ook in het uh, blokje van 2. En dan uh, zit hij nu uh, heel fijn. Maar uh, ik zou zeggen... Trek eens ze even een microfoon naar, naar je toe. Die uh, microfoon 3 mag je even naar je toe trekken. Want 2008 is, uh, een, een, is een... Wat zeg jij? Oh, wacht, wacht. wacht. He, he, he, doet hij het? Hij doet het. Oh. Dan? Ja, he, he, ik heb wel wat. Maar is dit microfoon 3, 2 of 1? Uh, 3. Ik heb hem toch openstaan. Maar toch? Nu wel. Ja. Ja, zie je. Uh, uh, ja, uh, ja. Ik wou, ik wou, ik die knopjes, de... dat blijft ja, lastig. Dat, dat blijft lastig. Maar goed, uh, hij, hij, ik had de microfoon drie open. Maar goed, uh, ik zei 2018 is ook 2008. En in 2008 uh, is uh, Marcus van Dam de grondlegger van dit programma geweest. Wij bestaan 10 jaar. Ja, dat doe ik dat, inderdaad. Dat, dat, ik, ik, ik heb nou, het, niet het gereal, gerealiseerd maar we staan Alleen, waar dus zijn we nou begonnen eigenlijk voor het nou, eerst? Wow. Nou, dat zal ergens in het voorjaar geweest zijn. Ik denk rond uh, april, mei zo'n beetje. En jij bent met Jolande van Nijendaal begon, ben jij begonnen. Ik moest even nadenken van wie was dat ook alweer. Maar daar ben jij mee begonnen. Ja, nou, ik zit nu af te vragen wanneer onze eerste uitzending was. Ja, ik, oh. ik, ik, ik denk 2008. Volgens mij moeten we de archieven nagraven. Ja, nou, uh, verder dan 2009 gaat het niet. De eerste uitzending die we tegenkomen is, is meteen ook een uh, hele grote uitzending mm, yeah. geweest. Dat was met Chef Special. Maar goed, uh, er zijn uh, heel wat uh, presentatoren geweest. Eerst uh, de eerder genoemde Jolande van Nijland. Toen kwam ik erbij. Toen hebben we het even met z'n tweeën gedaan. En uh, vervolgens uh, kwam nummer drie, was Menno Hoekstra. Menno, ja. Menno. Uh, daarna kwam, uh, kwam uh, ik af, uh, ben jij nog even met Menno uh, verder gegaan? En Menno kon niet uh, de goede interviews uh, doen. Uh, tenminste, uh, hij voelde zich daar wat minder goed in thuis. Toen kwam ik weer terug. Vervolgens zei Menno straat: doei doei. En toen zijn we vanaf dat moment eigenlijk met z'n tweeën overgebleven. Ja, nog steeds. En dat is uh, 2009 zo'n beetje geweest. En dus vanaf 2009 doen wij dit, uh, uh, dit project. Ja, en vroeger stond ik nog wel eens aan die kant van de tafel. Vroeger! Ja. Vroeger al. Ja, uh, omdat, je, ik, omdat ik wel weet hoe die knopjes in de microfoon werken. Ja, ja leuk. Ja. <laughs> Ga jij even gefijnden. Ja. Nee, ik zit nog nu ineens te bedenken. Er, wordt, er moet wel even wat hard gewerkt worden. Dit, deze tijd. we viel vandaag ook weer een mailtje binnen bij ons. Ik dus, zag wat inderdaad. Ja, dus daar moeten we weer achteraan. En aangezien ik het weer... Bing: bing druk hé, moet ik al die mails weer gaan beantwoorden. Eh, dus eh, sorry mensen... voor al die mails die, die jullie gestuurd hebben... aan mijn adres. Ik zal ze beantwoorden. Dat geldt voor Barbara Pondag. Dat is één. En dan was er ook... No... Uh, pff, no no Passa... Uh, no Nada. No, no, no Nada was dat. Ja, ja. Eh, dat is ook een singer-songwriter ja die, uh, die jongens... die hadden ook gereageerd. Uh, jongens, ik uh, werk het af. Komt allemaal goed. Dus ik maak nu even van de radio gebruik om uh, dat te doen. Maar uh, er staan nog meer uh, dingen die, ik, uh, die, ik sowieso, uh, die we sowieso willen doen. Dus wat dat er gaat, komt helemaal goed. Nu weer verder met de muziek, want uh, het lijstje is vol. Um, Frank Valenza is uh, dit. En uh, hij is uh, een van uh, de mensen die een hele band om zich heen heeft. En daar zitten nog twee mensen van, uh, ja, die wij weer kennen. Tim Koorn van Nausicaa, die komen we nog tegen. Maar ook drumster anne marie van der Borne, die kennen we van Dakota. talk, oh man, I could not talk. I felt That my soul is softer than soap foam I always underestimated The fact that it could go wrong I was left alone I felt new pain I did not know It felt so wrong My love was gone ah uh, gone So... Home. Ooit, uh, gehad. De waanzin, ik ben weer alleen hoor. Ja, yeah. <laughs> dat heeft ook weer zijn positieve kanten over dit uh, nummer. Kim de Stella hoorde je daarvoor met uh, Nostalgia hoorde je. Uh, het is alweer uh, 13 over half negen. Dat betekent dat ik uh, razendsnel met uh, dit lange nummer doorga. Natalia Magdalena met het uh, nummer Juliet's Rainy Days Aren't Over. A painting made by blind man head She so was a stone that was thrown down into the lake. And he, he was quite the same Always lonely but with no one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 Tomorrow This Dit met Oemai. Daarvoor hoorde je Natalia Magdalena met Juliet's Rainy Days Aren't over. Ik vind het uh, wel heel bijzonder. Het uh, zijn uh, nummers die dik vijf minuten duren. Uh, die van Natalia Magdalena is 7,5 en deze duurt ruim 6. Nou, daar ga ik uh, niet uh, nu uh, nog uh, heel lang uh, verder mee doorgaan. Want we hebben er nog eentje klaarstaan en uh, dat is uh, deze van Lilith Merlot. Lekker jazz! Yes.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 I could marry you, and I know that people would be stabbing, but I the sound to escape from your lips but baby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 Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een tbs-ruiter van Mesdag Kliniek in Groningen is niet teruggekeerd van onbegeleid verlof. Hij had zondag terug moeten zijn, maar hij heeft zich nog niet gemeld. Dat heeft de kliniek bevestigd. Een speciaal opsporingsteam is naar hem op zoek. De van Mesdag Kliniek zegt niet waarom de man daar was opgenomen. Ook over zijn identiteit en zijn achtergrond is niets bekend gemaakt. In de chronische Kliniek worden zo'n 240 TBS'ers behandeld. Volgens de instelling gaat er elke week meer dan 300 keer een TBS'er met verlof naar buiten. Taxidienst Uber heeft jarenlang op afstand zijn computers geblokkeerd wanneer de inspectie een inval deed. Zo konden inspecteurs niet bij belangrijke informatie komen, zeggen Bronnen tegen persbureau Bloomberg. Zodra er bij Uber een inval was, moesten medewerkers een speciaal nummer in San Francisco bellen. Van daaruit werden alle computers, laptops en telefoons geblokkeerd. Dat systeem zou ook zijn gebruikt op het kantoor in Amsterdam. Uber wordt al geruime tijd beschuldigd van slechte werkomstandigheden. en